Verder is ons verzocht om te lezen uit het eerste Bijbelboek genaamd Genesis en daarvan het veertigste hoofdstuk wij noemden nu Genesis 40. En het geschiedde na deze dingen dat de schenken des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen den koning van Egypte zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen. Op den overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van den overste der trabanten In het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trabanten bestelde... Jozef bij hen dat hij hen diende en zij waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom in één nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen. En hij zag hen aan, en zie, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet godes, vertelt ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom, en zeide tot hem, in mijn droom zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht, en aan de wijnstok waren drie ranken, en hij was als bottende, zijn zo ging op, zijn trossen brachten rij, rijpe druiven voort. En Faro's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Faro's beker en gaf den beker op Faro's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging, de drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Faro uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Faro's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelfen wanneer het u wel gaan zal en doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kom, want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste des bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelfde uit een korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: Dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u en hij zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschieden op de derde dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte en hij verhief het hoofd van den overste der schenkers en het hoofd van den overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den beker op faro's hand gaf. Maar den overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hen uitgelegd had. Doch de overste des schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem tot zover. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 79, het vijfde en het zesde vers. Waarom zou zich der heidene macht vermeren, uw hoge zacht door bittere schimp onteren, en vragen door hun trotse waan bedrogen, waar is hun God, waar blijkt nu zijn vermogen. En wat er verder volgt, 79 het vijfde en zesde vers inmiddels krijgt u gelegenheid. Uw liefde gaven af te zonder de Heere zegenen u en uw gaven. de lezing voor vanavond kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte het eerste boek van Mozes Genesis, daarvan het veertigste hoofdstuk en wij lezen daarvan alleen de laatste drie versen waar wij het woord is heren anders lezen. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op faro's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hen uitgelegd had. Doch de overste der schenkers, en gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover. Jozef. Nog in de gevangenis. En de bijzondere voorzienigheid Gods. In het uitleggen der dromen. Willen dan letten op een drietal gedachten. Ten eerste met wie Jozef in de gevangenis zit. Ten tweede de dromen... die Jozef mocht... verklaren... en ten derde de herstelling... Eh, daarvan... Eh, voor de schenker... en wat uiteindelijk... Jozef... heeft ervaren gemeente zo zijn we dan genaderd tot het veertigste hoofdstuk we hebben Jozef de vorige bijbellezing achtergelaten in de gevangenis waar hij toch ook niet geweest is met zijn zin waar hij wist dat hij daar gekomen is onschuldig en toch heeft Jozef die onderwerping mogen ontvangen bij God vandaan. Hoewel het vanzelf ten alle tijden voor Jozef heel moeilijk geweest is als het vleesantwoord woord was. Want het was ook een mensenkind van gelijke beweging als ieder ander. Maar wanneer wij nu bepaald worden bij de bijzondere gebeurtenis in die gevangenis, dan is het voor ons nog maar veertien dagen geleden dat we Jozef achtergelaten hebben in de gevangenis. Maar hier tussen het laatste van het 39ste hoofdstuk en het 40ste zit zes jaar tussen, hoor. Dus niet zomaar een dag of wat of een week of wat, maar hier zit ongeveer zes jaar tussen. Is Jozef dan al die tijd nog in de gevangenis gebleven? Inderdaad. En heeft Jozef er al die jaren zijn werk gedaan wat hem opgelegd was? Dat heeft hij ook. Jozef is getrouw geweest. In de arbeid die hem toebetrouwd geworden is. Dat neemt niet weg. Dat Jozef weet. Dat hij onschuldig. Veroordeeld is. En in de gevangenis geworden is. En u heeft de Heere vanzelf. Ook met deze weg die hij gaat met Jozef. Een bijzondere bedoeling. Dat het bij Jozef gaat en gaan moet. Door de diepte. Tot diepe vernedering. Ere dat Jozef zou komen. Tot die verhoging namelijk. Aan het hof van Faro. En dat zullen we dan in bijzonder later zien als de Heer het tenminste ons nog sparen wil. Bij de volgende bijbellezing beleven en welzijn in november. Want dit is alweer de laatste bijbellezing in dit seizoen. Met welk een bijzondere bedoeling. Dat de Heer nu Jozef. zo lang in de gevangenis gelaten heeft. Want. Vanzelf is het ook voor hem een leerschool geweest. Zal voor Mozes ook altijd niet even prettig geweest zijn die veertig jaren. In de woestijn. En bij de kudde. Maar het was toch nodig. Met het oog op wat de Heer Voor hem had weggelegd. Om een groot volk te leiden. Wel nu. Jozef heeft in de gevangenis ervaren dat de Heere met hem was. En gemeente, dat is onuitsprekelijk groot. Hij heeft het ondervonden, hij wende zijn goede tierenheid tot hem. Hij heeft in gunst zijn tot hem gewend en niet in wraak. Wat is dat onder allerlei moeilijke omstandigheden... Allerlei verdrukkingen, allerlei onrecht wat ons kan aangedaan worden. Op velelei wijze een uitnemend voorrecht als we daar iets van mogen ondervinden in het leven. Dat de Heer ervan weet en dat de Heer met ons is. Dat de Heer dat is laat merken, dat hij het is laat gevoelen dat hij dat vanuit zijn woorden wil geven, opdat we daarin vertroosting en ondersteuning mogen verkrijgen, welke weg en hoe moeilijk en hoe bitter de weg dan ook mogen zijn die wij gaan. En waar de kerken gods bijna nooit weet wanneer ze erin zitten, waarom en hoe het gaan zal, en als de Heer erin overkomt hoeven ze het ook niet meer te weten. Want dan is het een onvoorwaardelijk overgeven in de hand des Heeren. Maar dan is het toch zo na deze zult ge het verstaan. Zo is het ook met Jozef gegaan in zijn leven. Want je moet maar denken als dat jaren duurt om in de gevangenis te zitten... Je moet maar denken, Jozef heeft ook niet elke dag maar kunnen zingen hoor. Jozef heeft ook doorleefd en mijn geest doorzocht die reden. Waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En dan loopt de vrouw van Potiphar in vrijheid, vier en frank, en Jozef in de gevangenis. Maar dan gaan we toch liever met Jozef mee. Als met de vrouw van Potiphar. En nu komen we hier in dit veertigste hoofdstuk. Dat is een bijzonder gebeuren geweest. En dat ook naar de hoge leiding en de voorzienigheid Gods. En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings, dat was dus de man, het was een, een hoveling, dus zeg maar hij was over de anderen gesteld, hij had dus de leiding, dat betekent dat hij ook de verantwoording had en droeg, dus die moest zorgen die schenker dat op de koningstafel de dranken aanwezig waren welke de koning begeerde en vanzelf daar mocht niets en niemand al aan mankeren. De bakker, de overste der bakkers, dat wil zeggen dus die over de bakkers gesteld was gelijk als de schenker. en die moest zorgen voor de broodtafel en voor allerlei banket en koek en ga maar door wat ook toen in Egypte reeds was en waar veel aandacht in die dagen al aan besteed werd zo waren deze beide mannen die dus de mannen waren de schenker en de bakker Die waren daar in dienst. Maar er is wat gebeurd. En wat er nu precies gebeurd is, gemeente, dat meldt Gods woord niet. Daar zijn wel ongewijde schrijvers die verklaren het dat die schenker, dat hij een vlieg in een glas heeft laten vallen. Het welk voor de koning was en waarover hij zo geweldig toornig geworden is. En wat de bakker betreft, daar moesten zandkorreltjes in het brood gezeten hebben. Maar goed, wij kunnen daar niet op varen, want het is van ongewijde schrijvers, Gods woord meldt het ons dus niet. Het is ook dus niet belangrijk om het te weten waarom. Dat ze gestraft geworden zijn. Na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte, de bakker, zondigde tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Faro zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde ze in bewaring. Ten huizen des oversten der Trawanten. In het gevangenhuis. Ter plaatse daar Jozef. Gevangen was. Deze twee mannen. Die zijn dus opgepakt. En of het nu een klein misgrijp, misgrijp is geweest. Of, of groot. Het wordt niet gemeld. Straks wordt wel openbaar. Dat er een Wel schuld heeft. En dat gebeurt bij de uitleg van de dromen door Jozef. Maar deze twee mannen die zijn dus geworpen in de gevangenis vanwege overtreding. Faro staat er werd zeer toornig. Nou dat kan. Ieder mens kan toornig worden en het is nooit goed te keuren van iemand. De een die wordt gauwer toornig als de ander, dat is ook waar. De een is driftiger als de ander. Dat onderscheid in mensen, kinderen is legio en dat zal blijven. Maar die toren is een gevolg van de zonde. Die toren is Zonde. Ook over de toren van de mens. Hoe toornig dat die is. En hoe rechtmatig dat het mogen zijn. Maar het is zonde. En heeft ook niets minder van nodig. Zal het wel zijn dan verzoening. De Heer Jezus die heeft het zelf vertuigd. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En dat is een les, ook voor Gods kerk, naar ontvangen genade, waar ze heel de leven genoeg aan hebben. Om dat te leren. En ze komen er nooit mee uitgeleerd. De een die mag aangenamer zijn en zachter zijn van karakter en instelling als de ander, maar er is er niet één van Gods kinderen, die daaraan zal kunnen beantwoorden, zoals de Heer het eist. Want immers het volmaakte wordt hier niet gevonden. Faro die wordt toornig en die heeft dan ook een positie die hij bekleedt. Dat hij met zijn toren een uitweg kan vinden. Want je kunt wel toornig worden op iemand en je kunt niet beginnen. Dat gebeurt ook. Hoe vaak zijn we niet toornig op dit of dat. En we zouden wel dit en we zouden wel dat en we beginnen niet. En we kunnen niet beginnen. Maar Faro, die was in een staat gesteld. dat hij alles kon beginnen. En vanzelf. onder de toelating des Heeren dan ook altijd. Maar hij had macht gekregen. Zonder pardon gingen deze twee mannen. wat voor vergrijp het dan ook geweest is. zonder pardon gingen deze twee mannen, omdat hij dus ook zo toornig geworden is, de gevangenis in, misschien als hij niet toornig geworden was, dat het nog gebleven was buiten de gevangenis, misschien met een berisping of hoe dan ook, maar nee, zijn toren, en die stuwde deze mannen als het ware in de gevangenis, Waartoe is een mens in staat, gemeente, als hij werkelijk toornig is. Als de toren de overhand krijgt over een mens, dan zijn we gevaarlijk hoor. Daar hoef je altijd nog geen mes voor in de zak te hebben. Wat zijn we gevaarlijk als we werkelijk met toren zijn. Als de Heere niet inhoudt en tegenhoudt, dan zijn we tot alles in staat. Dat is nu mens. Want we moeten niet denken dat Faro zoveel meer slechter was als wij, hoor. Want de Heere die zegt in zijn woord, er is niemand meer die goed doet en er is niemand die deugt. Van het hoofd tot de voeten. Kijk ze maar na mens voor mens. Of die nu bruin is of zwart. En in welk land dat die ook woont. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Wat een eeuwig wonder is het dan gemeente. Dat er nog een weg is. Geopend bij God vandaan. Dat er nog verzoening mogelijk is. Want al zouden we zo zachtmoedig zijn dat we nooit wezenlijk toornig geworden zijn. Dan hebben we nog wel zoveel op onze rekening dat we rechtvaardig voor eeuwig verloren gaan. Als genade het niet roet. En zo is het. Deze faro die is toornig geworden. En nu lezen we in de schrift geeft de toren plaats en mij komt de vragen toe. Dat is de weg die de Heere ons wijst in Zijn Woord en als wij dan zien hoe dat Jozef in die gevangenis zijn arbeid verricht en hoe getrouw dat hij dat doet en de vernedering die hij moet ervaren, dan is hij ook daarin alweer een type van Christus. Is hij niet onschuldig bejegend? Hebben ze hem niet onschuldig scheldwoorden toegeworpen? Hebben ze die dierbare Christus niet in het aangezicht geslagen, in het aangezicht gestuurd terwijl... Dat hij de onschuldige was. Het onschuldige land die nooit geen zonde gekend heeft nog gedaan. Maar hij heeft zich zonde voor ons gemaakt. Deze mannen die zijn in de gevangenis terechtgekomen in het huis van bewaring. En precies in die gevangenis waar ook Jozef was. En waar Jozef de verzorging van die gevangenen was toebetrouwd. Dat betekent dus dat Jozef gedurig, zeg maar elke dag of een tijd tot tijd, die gevangenen ontmoette. Hij zal wel eens met die gevangenen gesproken hebben. Je moet maar denken: Jozef, die was ook al inmiddels zoveel vernederd geworden. Die heeft die mensen niet met een half oog aangekeken. Die was niet te hoog en te voornaam om met die mensen een woord te wisselen. Want Jozef die had dan ook nog een bewogen hart. Want dat blijkt wel uit het volgende. Jozef die blies niet zo hoog van de toren. Het is niet zo dat Jozef die mensen die daar gevangen zaten nauwelijks aankeek. Of nauwelijks een woord hen gaf. Maar Jozef wetende waartoe hij daar in de gevangenis gekomen is, en dat hij ook medelijden heeft, al is het niet zo dat Jozef de zonde goedgekeurd heeft, maar menselijk medelijden, en dat ook als vrucht van de vrezen Gods. Die hij mocht beoefenen. Is bewogen geweest. Met die mensen. Al zaten ze dan ook vanwege de zonde. Om eigen schuld. In de gevangenis. Maar juist in die gevangenis waar Jozef was. En daarin kunnen we ontdekken. De bijzondere voorzienigheid Gods. In deze en de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij ze diende. En ze waren sommige dagen in bewaring. Dus ze hebben ze voorgedragen aan Jozef en aan Jozef opgedragen dat hij ze verzorgen zou. Deze mensen die waren dus aan de hoede van Jozef toebetrouwd. Ik geloof gemeente dat ze in die gevangenis voor die tijd en na die tijd nooit meer zo'n verzorger gehad hebben. Je weet het natuurlijk niet. Maar het zou best kunnen voor die niet en na die ook niet meer. Dan zullen die gevangenen wel eens gezegd hebben later. Die gevangen bewaarde daar die ons verzorgde. Dat was een bijzondere man. Wat voor een man was, ik weet niet, je kan het niet onder woorden brengen, maar het was een bijzonder mens. Dat is, dat is de reuk die er nog vanuit gaat, ook in de gevangenis. Al zouden we in een kamp zitten, bij wijze van spreken, dat is de reuk die er vanuit gaat, van de vrezen gods, ook in de omgang met onze na. Daar gaat wat van uit, dat werpt wat af. En heus niet om de zonde goed te keuren. Maar het gaat er maar over op welke wijze dat wij dan onze naasten mogen benaderen. Nu die twee die zaten dus in de gevangenis, in het huis van bewaring en op een keer... Daar hebben ze gedroomd. En alle twee. En de schenker en de bakker hebben gedroomd ook alle twee in dezelfde nacht. Elk na de uitlegging zijn drooms. De schenker en de bakker die des konings van Egypte waren die gevangen waren in het gevangenhuis. Ja, u zult zeggen als je nu begint over dromen, daar is eigenlijk niet veel van te zeggen. Daar is in feite ook niet veel goeds van te zeggen als het gaat over dromen. We moeten natuurlijk wel denken dat uh, de dromen, zoals die er waren en waarin de Heere ook was, en door middel van de dromen sprak, onderwijs gaf. Denk ook maar aan een Jacob, dat hij droomde en dat hij die ladder gesteld zag van de aarde tot de hemel en de engelen klommen op dezelfde op een, Wel een dierbaar onderwijs Jacob heeft ontvangen in die droom. En zo zouden we meerdere kunnen noemen die door dromen onderwezen zijn. Denk ook maar aan de profetie van Joël. De oude zullen dromen dromen en de jongelingen zullen gezichten zien. Maar sinds dat wij het woord gods mogen hebben behaagde de Heere om door zijn woord en geest ...te onderwijzen, om zaken te openbaren, heilgeheimen te openbaren. Ook de belofte die de Heere schenken wil en wegschenken wil aan zijn volk... ...het de Heere de gewone weg door woord en geest. Dat wil niet zeggen dat wij wel enkele ruimte willen laten dat de Heere soms nog wel eens in een droom uh, spreken wil als zodanig, maar over het algemeen genomen, dan zijn dromen bedrog. Al gebeurt het dan wel eens dat we een bijzondere droom gehad hebben, en die we dan ook niet meer vergeten zijn, en dat na korter of langere tijd, dat we eraan herinnerd worden, en dat we dan als het ware, de vervulling zien van die droom die we toen of toen eens een keer gehad hebben. Maar laten wij daar niet mee vastvaren, gemeente. Het veiligste is dat wij het naast ons mogen neerleggen en er geen bijzondere waarde aan hechten. Maar dat we alleen maar zouden afgaan op hetgeen wat de Heer in zijn woord tot ons spreekt. Dat is de veiligste weg. En verder dan zijn dromen zo onderscheiden, en uh, dromen zijn ook eigenlijk maar flitsen, en die ook in nauw verband staan met het zieleleven van de mens, en zo in de dromen zich tot uiting komt te brengen. Daar zijn dromen die zijn en dan alweer vergeten. Soms een vage herinnering. Er zijn enkele keren dromen. En dan gebeurt het wel eens. En dat moet ik er nog even bij zeggen. Het gebeurt wel eens. Dat de heren. Een, dat wij dromen. Laten we maar zeggen. Een verschrikkelijke droom dat de wereld vergaat. Nooit gehad. Nooit gehad dat je droomde de dag des oordeels er was. En wat was er nu in die droom? Was het nu verloren of was het behouden? Of was het nog ten laatste behouden? Maar dan kan het zulk een afdruk geven in het hart. Juist bij de ontwaakte zondaar. Bij degenen die mogen liggen onder de zaligmakende waarbeiding van een heilige geest. Dat dat zoveel werk kwam mee te brengen. En het bestormen van de troon der genade. En dat dan in feite als vrucht van die droom die gedroomd is. Want al is het dan een droom, dat gelooft men dat het ontzettend zal zijn. Om een heilig en rechtvaardig God te ontmoeten. En dat zijn toren en gramschap ontzaggelijk zal zijn. Vuur en toren. Om de zon daar weg te vagen voor zijn aangezicht. O, wat kan dat soms lange tijd inwerken. En waarmee zulk een ziel terecht komt gedurig. Voor het aangezicht. Of er nog een weg van verzoening, een weg van ontkoming mogelijk zou zijn voor zulke alleszins verwerpelijke en doenwaardige zon daar. Niet waar dat gebeurt wel eens, gebeurt ook soms wel eens dat Gods kind een droom droomt wat een aangename herinnering geeft nagedachtenis geeft en wanneer ze wakker geworden zijn dat ze nog iets van die zoetheid en van die dierbaarheid en van die heerlijkheid mogen smaken in het hart dat gebeurt ook wel eens dat neemt niet weg wij mogen ons niet verlaten op dromen want uiteindelijk dromen zijn bedrog. En wat de Heer dan in zijn bijzondere voorzienigheid daarmee voor heeft, kunnen wij niet tot regel gaan stellen. Wel nu, deze twee mannen die hebben gedroomd en allebei een droom dat overeenkomst had met elkaar. Dus op zich was dat al een beetje wonderlijk en Jozef kwam desmorgens tot hen en hij zag ze aan en ziet ze waren ontsteld want die droom die zij gedroomd hebben die was voor hen zo helder en dat heeft voor hen dit teweeg gebracht dat ze zichtbaar ontsteld waren. Ze waren ermee begaan. Ze waren ermee vervuld. En zodanig dat Jozef het heeft gezien. Dat is een bewijsgemeente dat Jozef ze kende. Dat hij ze ook niet voor de eerste keer ontmoette. Maar hij kende ze. Hij had ze al eerder in het aangezicht gekeken. Wat is het een voorrecht wanneer we elkander mogen kennen. En zoals Jozef dit ook mocht hebben ervaren. Die dag, die morgen heeft hij die twee mannen ontmoet. En daar heeft hij gelijk op het aangezicht kunnen lezen dat er iets bijzonders was. Zoals dat nog wel gebeurt, wanneer wij iemand ontmoeten die we kennen of goed kennen, en dat we dan aan het aangezicht zien dat we zeggen, hé, hey, is er wat? Is er wat gebeurd? Is er iets ergs? Zeg het maar. Want het komt in de gelaatsuitdrukking openbaar. En vanzelf dan mag het bij de een wat sneller zich openbaren als bij de ander. Maar toch komt het in de gelaatsuitdrukking openbaar of de droefheid is of blijdschap. Dat kan niet anders. Jozef die wist van niets. De Heere had toen Jozef ook niet bekend bekendgemaakt aangaande deze twee mannen. Maar omdat hij ze ontmoette die morgen, zegt hij, Hé, hey, wat is er met jullie? Wat is er gebeurd? Toen vraagde hij de hovelingen van Faro die bij hem waren, in hechtenis van het huis in Scheren, zeggende, waarom zijn u aangezichten heden kwalijk gesteld. Dus Jozef heeft best gezien dat ze niet verblijd waren, maar dat ze bedroefd waren, een droeve blik van zich wierpen. Waarom er zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? en gemeente, dat is niets geen bijzonders, want dat komt in het leven van alle mensen, kinderen voor bij u en bij mij, bij een ieder. Ook bij de kinderen, de ouders die zien gelijk als de kinderen thuiskomen hoe ze thuiskomen en hoe het aan gezicht staat, of het verblijd staat, of gewoon, of droevig. Die waren dus een normaal verschijnsel en dan vragen we ook, is er soms wat? Is er wat gebeurd? En nu zegt Jozef tot deze twee mannen, die stelden een onderzoek in. En ze zeiden tot en we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. Vanzelf, want ze zaten in de gevangenis. En waarom staat dat nu hier zo? Wel omdat men ook in die tijd zoveel eh, zogenaamde waarzeggers had, had. Droomuitleggers ook wel genoemd. Maar het komt uiteindelijk neer op waarzeggerij. En dat men dan gelijk als het ware de toekomst vertelt. Die waar en daar verlaat men zich op. En die waren er nu niet. Dus ze wisten zelf geen weg met die droom. Nog de schenken, nog de bakker. Ze waren ontsteld. Het was toch iets bijzonders. En toch wisten ze niet. Wat ze met die droom aan moesten. Nou waarzeggers waren er ook niet. Dus wat moesten ze ermee. En dat vertellen ze tegen Jozef. Jozef heeft dus gemeente vertrouwen gekregen van die schenker en die bakker. Waarom? Waarom heeft Jozef vertrouwen gekregen? Wel, hierom de wijze waarop Jozef deze mannen heeft benaderd. Daar is bij Jozef wat van uitgegaan, wat bij deze mensen een zeker vertrouwen gaf. Dat ze een vertrouwelijke zaak wilden openbaren aan die Jozef. Dat is ook dus de vrucht van hetgeen Jozef gewerkt heeft aangaande deze twee mannen. Kan niet anders of Jozef heeft deze mannen vriendelijk verzorgd, hij heeft ze vriendelijk benaderd en door zijn vriendelijkheid, bewogenheid en dat hij hier aan deze, in deze morgen juist wanneer ze zozeer ontsteld waren een onderzoek instelt. Hij heeft belang erbij. Wat is het een voorrecht gemeente als wij in droefheid gehuld zijn. En bitterheid in ons hart om welke zaken ook. En waar je ook niet met iedereen over praten kunt en durft. Wat kan het wel dadig zijn voor een man of een vrouw, een jongen of een meisje. Als je er eens op ingaat. Als je iets aanspreekt. Zoals Jozef deze mannen, wat, zie, wat zien de aangezichten droevig? bij je soms kwalig gesteld? Is er soms iets? Niet dat geeft weldadigheid. Degene die in zulke een toestand over de wereld gaat. Wat kan dat aangenaam zijn. Wat kan dat ook een zeker vertrouwen geven. Om dan eens aan iemand het hart te mogen luchten. Al kan zo iemand dan ook geen oplossing geven. In bijzondere omstandigheden wat het ook is. Maar wat kan het al een lucht geven. Wanneer we ons eens uit kunnen praten. Tegenover iemand die wij daartoe in het vertrouwen nemen. En dat is nu ook zo gegaan bij Jozef. En ze zeiden tot hen: Wij hebben een droom gedroomd en daar is niemand die hem uitlegt. En Jozef zeide tot hen: Zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze me toch? Dus ze hadden niemand die die droom uit kon leggen. En Jozef die zegt: Zijn de uitleggingen niet Godes? Met andere woorden. Zou er voor de heren iets te wonderlijk zijn? Zou het voor God onmogelijk zijn... om daaraan een, een verklaring te geven... een uitleg te geven? <coughs> Hieraan kunnen we ook weten... dat Jozef ook een geloofsleven beoefenen mocht. Dat hij zoveel krediet mocht oefenen op die God. Dat Jozef in de dadelijkheid geloofde dat God machtig was om die dromen te verklaren. Zoveel krediet, mocht Jozef in de gevangenis toch nog op de heren oefenen. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zei dat tot hem in mijn droom ziet, zo was een wijnstok voor mijn naam gezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende, zijn bloesel ging op en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Faro's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Faro's beker en ik gaf de beker op Faro's hand. Toen zei de Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. Dus gemeente, die schenker, die heeft er niet lang op hoeven te wachten op antwoord. He? Vlugger kan het al niet. En ook een bewijs hoe dat deze zaak dan ook geopenbaard is door de heren in het hart van Jozef. Toen zei de Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging, de drie ranken zijn drie dagen... Binnen nog drie dagen zal Faro uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven, na de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. Doch gedenkt mij er bij uzelf. Goed. Dus daar heeft Jozef de verklaring gegeven van zijn droom. En dat van Gods wegen. Hij heeft licht van den hemel, onderwijs van de hemel ontvangen. De Heere heeft het hem voorgezegd en hij behoefde het maar na te zeggen. En wat was nu die uitleg van die droom? Wel gemeente, dat de schenker in ere hersteld zou worden. Dus het viel voor die schenker mee, want natuurlijk ze hebben ook, hij heeft ook wel gedacht, die schenker, ja wat zal het zijn en hoe zal het vallen. Denk eens aan de droom van Nebukadnezar, die een Daniel uiteindelijk heeft verklaard aan de koning. Wat is dat ontzettend tegengevallen. Maar hier voor de schenker mocht het meevallen. Hij zou met drie dagen in ere hersteld worden. En gemeente, daar mocht Jozef ook weer zijn, een type van de Christus. Hoe heeft Christus in een zijn diepe vernedering en alles wat hij onderworpen is geweest in zijn vernedering. Wat Christus zich heeft laten wel te vallen. Hij die boven alles stond, God uit God en licht uit licht. Heeft dan ook zich zo diep willen vernederen. Ja tot in de dood, de dooders kruises. Maar dat hij ook zijn volk bezocht heeft. Dat hij ook zijn volk aangesproken heeft. Dat hij zich dan ook met dat volk bemoeid heeft. Dat hij zijn liefde geopenbaard heeft. Aan zijn volk en Sion ook in zijn omwandeling op aarde. Met alles wat hij onderworpen was. Had hij een open oog voor zijn volk en Sion. Denk maar aan de discipelen. Hoe de Heere Jezus hen verzorgd heeft. Onderwezen heeft liefde betoond heeft die tot uiting gekomen is in zijn zorg ook over de discipelen en hier Jozef een type van de Christus en die dan ook kan uitleggen is er een gezant een uitlegger zegt Job één uit duizend die de mens zijn plicht zal verkondigen O gemeente, dan kan die grote koning van de kerk, die meerdere Jozef, raadsels oplossen, raadsels ontraadselen, knopen ontbinden, zodat de kerk gods wel eens in hun leven verklaring mag krijgen in hun ziel wat voor hun raadsel en wat voor hun verborgen was. Als er maar licht over mag vallen, en dan hebben ze later wel eens gezegd en het was zo eenvoudig. Maar voordien was het onmogelijk. Binnen nog drie dagen zal Faro uw hoofd verheffen enzovoort nog gedenkt mijner bij uzelfen wanneer het u wel gaan zal en doet toch wel dadigheid aan mij en doet mij een melding bij Faro en maakt dat ik uit dit huis komen. Want ik ben liefelijk ontstolen uit het Hebraïel land. En ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in de kuil gezet hebben. Maar Jozef toch, mijn jongen. Wat ga je nou doen? Nu zul je ondervinden, Jozef. S mensenheil is ijdelheid vest op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt want wat gaat Jozef nu doen wij zouden zeggen ja Jozef je bent op het verkeerde kantoor man dan moet je hoger op zou Jozef dan niet geweten hebben je wel maar weet je wat Jozef ook was een mens het is niet goed te keuren want hier kan Jozef het niet overlaten aan de heren. Hier gaat Jozef een mensenkind inschakelen. Hier was het zo, nu heb ik jou een plezier gedaan schenker. Niet waar? Ik heb jou een groot plezier gedaan. Maar dan moet je het ook mij doen. Nu zet ik er wat tegenover. Nu moet je mij ook eens een plezier doen. Is dat dan altijd zo verkeerd? Wij lezen ook niet dat de Heere erop terugkomt en hem erom straft. Maar hier komt wel duidelijk uit dat ook Jozef, hoe dat hij dan ook de Heere mocht vrezen, een mensenkind was. Ook menselijke zwakheden onderworpen was, want hij kon het toch toen niet laten om van die gelegenheid gebruik te maken, om toch eens uit die gevangenis verlost te worden. Nou, wat denkt u, mijn hoeder? En daar zult u gelijk mij toewerpen, jammer, we lezen toch van Jeremia, vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Ja, dat is best, dat is allemaal waar hoor. Kunnen we allemaal zo makkelijk zeggen wanneer er niets aan de hand is. Maar we moeten eerst maar eens in de druk en in de benauwdheid zitten. Was dat dan zo vreselijk ongepast dat hij dat aan die man vroeg? Wel nee, zo verschrikkelijk ongepast was het ook weer niet. Was het nu zo ongehoorloofd en toch gemeente gezien het leven van Jozef en hoe hij met de heren mocht leven en wandelen is het wel een onere des heren dat hij nu grijpt naar een mens. Dat hij nu een strohalm vastgrijpt. Om uitkomst te zoeken en om verlossing te zoeken. Maar denk erom, het is wel te begrijpen of niet. Als wij in bijzondere omstandigheden zijn, zeggen we ook dan niet, gauw kun je misschien een goed woordje voor me doen. Want je kent die man goed of dit of dat, zou je misschien voor mij ook een goed woordje kunnen doen. Want ik kom bijna over die drempel niet heen man daar. Maar jij wel. Zou je me niet willen helpen? En als er nog een beetje naast de liefde is. Nou ja dan zullen we dat doen. Als het tenminste geoorloofde zaken zijn. Vanzelf. Dus Jozef die heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt. En die schenker. Die heeft hij nu verblijd, want natuurlijk die schenken die was verblijd geweldig. En Jozef die denkt wacht. En toch moest dit gebeuren gemeente. Opdat Jozef hiermee een les zou leren. Een les zou leren. Vest op prinsen geen vertrouwen. Waar men nimmer hel bevindt. En dit. Wanneer de schenker dat gedaan had en hij had het voor elkaar gekregen, zeg maar met een dag of een paar dagen, dat Jozef verlost werd uit de gevangenis, had hij nooit aan het hof van Faro gekomen. Dus dan moet je eens denken, de wonderlijke leiding, behoeding en bewaring des Heren, ook in deze. Want natuurlijk heeft Jozef het ontzettend gevonden hoor. En dat zouden wij ook. Als ze niets van zich laten horen. En dat je uitkijkt en hoopt en hoopt van de ene dag in de andere. En je hoort of je ziet niets. Niemand En toch heeft deze weg voor Jozef zo moeten zijn. En later heeft hij de Heere ervoor bedankt hoor. Later, toen die licht over die weg krijgen mocht, de weg terugzien. Dan heeft hij de Heere bedankt voor zijn wijsheid, voor zijn goedheid. Want Jozef kon nog niet uit de gevangenis verlost worden. En dat naar de leiding des Heeren. En daarom gaat. Deze Jozef heel vriendelijk het vragen. En hij zegt: Ik ben diefelijk ontstolen. En dan moet je eens kijken, gemeente. Hoe deftig dat Jozef zich gedraagt onder deze omstandigheden. Want hij zegt hier: Ik ben diefelijk ontstolen. Hij zegt niet: Mijn broeders hebben dat gedaan. Hij noemt geen namen. Uit de Rebreeë-land. En ook heb ik hier niets gedaan, dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Hij heeft het niet gehad over de vrouw van Potiphar, wat er allemaal gebeurd is. Hij heeft geen namen genoemd. Wat heeft Jozef zich hier nog edel gedragen. Een les, gemeente, ook voor ons. Jozef die had wel met namen kunnen gooien. Maar Jozef die heeft dat niet gedaan tegenover die vreemde. Hoe dat Jozef ook beheerst en destig zich heeft uitgelaten tegenover de schenker. <coughs> en u in het vervolg. Toen de overste de bakkeren zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, en drie getralie de korven waren op mijn hoofd enzovoort. Dat is niet zo best afgelopen, we gaan eerst even zingen. 146 vers 2, vest op prinsen geen betrouwen waar men immer heil bij vindt, en wat er verder volgt. Van de bakkers, die heeft eerst de eerste kat eens uit de boom gekeken. Dat heb je wel met meer mensen, die laten eerst een ander gaan en die laten eerst een ander voorgaan en dan maar eens afkijken hoe het dan mee afloopt en dan komen ze ook voor de dag. Zo was het ook met de bakker en nu heeft hij het ook gehoord dat het zo best is afgelopen met de schenker en met de uitleg van die droom hij dacht bij zijn eigen ik waag me er ook aan maar denk erom het was bij die bakker niet te doen om het woorden zeren hoor het was niet anders bij die bakker als eigen belang, eigen eer Want nu zal blijken dat het bij de bakker zo geheel anders afloopt. Het ene uiterste in het andere. En dan gaat hij die droom verklaren in de opperste korf was van alles spijs van Faro. Die bakkerswerk is en het gevolg de atten zelf vanuit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: dit is een uitlegging.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 des overste der schenkeren en het hoofd, des overste de bakkeren, in het midden zijn de knechten. En hij deed de overste der schenkeren wederkeren tot zijn schenkamt, die werd dus hersteld in zijn ambt, in zijn werk, zodat hij de beker op Faro's hand gaf, maar de overste de bakkeren hing hij op, gelijk Jozef hen Uitgelegd had. Dus dat is slecht afgelopen met die man. Ontzettend. Daar zien wij gemeente. Het grote onderscheid. In het leven. En dat deze Jozef. Nu eerlijk geweest is. Oprecht geweest is. Want hij had bij wijze van spreken ook kunnen denken. Laat ik er maar een draai aan geven. Laat ik het maar niet recht uitzeggen. Want dat loopt verschrikkelijk af met die man. Dat hij vanwege de naaste liefde. De bewogenheid er niet toe heeft kunnen komen. Om nu in waarheid de verklaring van die droom te geven. En vanzelf. Het valt ook niet mee om zo'n boodschap achter te laten. We weten wat voor moeite doktoren er soms mee hebben. Om het de patiënt eerlijk te zeggen wat er aan de hand is. Als ze eerlijk zouden moeten zeggen, bij wijze van spreken, dat gebeurt meerdere malen. Nou, u hebt nog zes weken of drie maanden te leven, hooguit. En u hebt een dodelijke kwaal, er is niets meer, niets meer aan te doen. Het wordt wel eens gezegd als men er echt op staat, maar anders dan is het allemaal met een, met een draai. Ook die doktoren vinden het soms zo erg om het, om het zomaar rechtstreeks te zeggen. Als je de doodstijding moet brengen aan een mens. Een mens die graag wil blijven leven. Die haakt naar het leven. En nu deze Jozef. Heeft onomwonden. De droom uitgelegd. Van deze bakker. En hier ligt dan ook alweer een les: dat we geroepen zijn om eerlijk en oprecht met elkander te handelen als reizigers naar die allesbeslissende eeuwigheid. Om niet met de zalfpot rond te gaan... ook op de predikstoel. En poes, wat heb je lieve jongen... wat de mens zo gaarne wil... geaaid worden, gepaaid worden... aardig dit en lief dat... en ga maar door. Nee, Jozef, die komt tot deze bakker... en die zegt hem binnen drie dagen... zal het hoofd van je lichaam zijn... Binnen drie dagen zul je sterven en niet meer zijn in het land de levende. En zo is het nu ook ten opzichte van de prediking van het woord gods. Waartoe dan ook de predikers geroepen zijn om de waarheid te prediken. Alles wat buiten het waarachtige, zaligmakende werk van Gods geest is, is allemaal te kort en te smal. Alles wat deugdzaam mag zijn en alles sinds de prijzen mag zijn, ook in allerlei levensomstandigheden, maar buiten de waarachtige vernieuwing, Buiten de waarachtige wedergeboorte gaan we met heel het zaakje voor eeuwig verloren komen we voor eeuwig om. En dan mogen dat hart klinken. Het is ook ontzettend gemeente, maar het is naar het woord Gods wel de waarheid. dat we dan de ziekbedden, de sterfbedden, eerlijk mogen zijn, eerlijk met elkaar mogen omgaan. Dat het ons niet te doen is om mensen gunst of om mensen te behagen op welke wijze ook. Maar om de waarheid Gods te mogen spreken te moeten. Daar wil de Heere zijn gunst over gebieden. Want dan is het niet omdat die leraar of die oudeling hard is en scherp is. Maar het is omdat het woord van God het ontzegt. Dat de Heere het eist. Zeg het de rechtvaardigen het zal hem wel gaan. Maar we de goddeloos om Jacob zijn zonde en Israël zijn overtreding te verkondigen. En vanzelf dat ook voor de grootste der zondaden nog een weg van ontkoming is, maar dan in Christus. Alleen in hem en door hem. O alleen die koninklijke weg die de Heere daartoe zelf gesteld heeft van eeuwigheid, de weg waar langs zondaren, wie ze dan ook mogen zijn, en geweest mogen zijn, welke loeders het geweest mogen zijn, in hun leven langs die koninklijke weg, waar langs een zondaar komt tot het heil dat in Christus Jezus is. Dat is de weg van waarachtige droefheid, de weg van ontdekking, de weg van ontlediging, de weg van sterven aan alles wat geen waarde meer hebben kan, opdat Christus een gestalte verkrijgt, om in Hem gevonden te worden, die enige oorzaak van behouden is. Arme bakker, nu moet je sterven. We lezen niet dat die man er ondersteboven van geweest is. Want hij heeft misschien wel gedacht, nou ja, ik heb nog drie dagen of zo. Of het kan misschien nog wel veranderen. Zo zijn wij toch ook als het er op aankomt, he. Allemaal maar uitstellen. Er kan nog wel iets gebeuren dat het niet doorgaat. We lezen niet dat die man... ...in de schuld gekomen is, want het is gebleken dat hij wel schuld had bij de koning. De schenken niet, maar de bakker wel. Die was de man, die was de oorzaak. We lezen niet dat hij in de schuld gekomen is, maar hij is wel onthoofd en het is eeuwigheid geworden. <coughs> En misschien zal die man ook nooit hebben kunnen zeggen, ik heb het nooit geweten. Men weet niet welke woorden Jozef met deze mensen gewisseld heeft. Dat hij ze erop gewezen heeft, die enige noodzaak van de heren te mogen toebehoren en hem te vrezen, als het allerhoogst en eeuwig goed. Nu werd die schenker... Die kwam in zijn herstelling en de bakker moest sterven. En wat gebeurde nu met Jozef? <coughs> en de overste der schenker en gedacht aan Jozef niet. Denk maar aan de tien meelaatste. Ze werden de alle tien gereinigd en er keerde er maar één terug op de priester. Die kwam terecht in het stuk de dankbaarheid. Eén van de tien. En deze schenker, die was bevrijd. Hij kwam weer in zijn oude werkkring terug, in ere hersteld en voor elkaar. Ja, hij gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Maar later. Dan komt deze schenker erop terug. En dan zegt hij. Ik gedenk heden. mijn zonden. Maar goed daar zijn we nu nog niet aan toe. Jozef. Is het bitter tegengevallen. Want de schenker die gedacht niet aan Jozef. Maar vergat hem. En gemeenten als wij dan Jozef hier ook zien. Weer als een type van de Christus hebben we niet allemaal God verlaten hebben we niet allemaal in Adam God vergeten zijn we niet allemaal onszelf toegevallen en wat gedenkt men nog aan die God wat gedenkt men nog aan die Christus zelfs niet al wordt hij gedurig ons voorgesteld in zijn ambtenatuur staten en weldaden... als die enige en volkomen zalig maakt... en waar de grootste der zondaren niet uitgesloten wordt... wat gedenken wij aan die meerdere Jozef? Wij zouden zeggen wat een man is me dat die schenker. Dan heeft hij middelijk door Jozef de vrijheid verkregen... In zijn werkkring herstelling verkregen. En terwijl dat Jozef hem een duidelijk verzoek gedaan heeft. en hij denkt er niet eens meer aan. gemeente, laten we hem mee inkeren tot onszelf. Wat heeft de Heere ons al nagewandeld? Wat heeft de Heere ons al goed gedaan? Op allerlei wijze onderhouden voedsel, deksel, nog gezondheid en bij ziekte nog gematigd, nog medicijnen gekregen tot matiging en gaan we door. Wat zijn de goede tierenheden des Heerevelen? En als we dan eerlijk is zijn en de rekening moeten opmaken, zijn wij dan geen vergeters van de Heere? David moest ook zijn eigen ziel oproepen in Psalm 103. Om de weldaden des Heeren te gedenken, vergeet ze niet. Want het is God die ze u bewees. Maar wie dan Jozef vergeten mocht. En dat wij gemeente van mensen vergeten mogen zijn. En van mensen niet geacht worden. En dat wij ons gevoelen op de aardbodem als een eenzame. Als een eenling. ik weet het wel. Het valt niet mee. Het kan soms zo droevig en bitter zijn, maar toch. Het is niet het allerergste. Al zal alles ons ontvallen. Dat heeft Jozef ook mogen ervaren. Dan heeft hij toch ervaren in die gevangenis als alles dan tegen is. Dan heeft de Heer zijn aangezicht in gunst tot hem gewend. <kuggen> dan heeft Jozef bij dat alles en bij die bittere tegenvallers altijd God nog overgehouden. En dan zal die later de Heere gedankt hebben voor zijn dwaasheid, voor zijn blindheid natuurlijk, en dat hij toen zo dwaaselijk gehandeld heeft om zich over te geven aan een mens. Dat komt er nu van een mens uit. Dat blijft er van een mens over. Is het dan goed van die schenker? Wel nee. Van die schenker is het niet goed. Het is een brok ondankbaarheid van de schenker. Maar gemeente, ondankbaarheid is toch wereldsloon, of niet? En ieder die zal het misschien in minder of meerdere mate wel eens ervaren hebben, dat je moet zeggen, had je dat nu gedacht? Heb je dit gedaan en dat gedaan en uitgesloofd dit en uitgesloofd dat? En je krijgt stank voor dat. Dat is dan ook nog niet zo erg. Het ergste is als we de bozen worden. Dat we de toornig om worden, dat is het ergste. Maar doe wel en zie niet om. Maar de Heere gemeente zorgde voor Jozef. Dat zal later zo duidelijk blijken. Jozef is in goede handen. En dan wenste ik wel gemeente, klein en groot, jong en oud dat we alle terecht mochten komen, in die handen van eeuwige barmhartigheid, in die armen van eeuwig erbarmen, in een weg van recht en van gerechtigheid, die meerdere Jozef te mogen leren kennen, die meerdere Jozef te mogen eigenen, opdat we hem zouden mogen volgen door bezuiden, en onbezaaide wegen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, zo hebt u dan nog gegeven dat we vanavond samen mochten zijn met elkander. En uw woord hebben mogen naspeuren. Er mochten nog lessen in gevonden zijn. welke ook voor het natuurlijke en maatschappelijk leven nog lessen mochten zijn voor een ieder van ons. Maar bovenal schenk ons dat we die meerdere Jozef mochten leren kennen. Want het is een van beide. We zijn of in Adam of in Christus. We zijn geestelijk dood of geestelijk levend. Och dat het ons is in waarheid om u te doen mocht worden bij aanvang of bij voortgang. Wil ons nog gedenken, leren, leiden, onderwijzen en bekeren tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Wil u zo een verzoening doen over alles wat niet was. Naar de reinheid van uw heiligdom <tus> Het is voor de laatste maal dat we weer bijbelezing hebben mogen houden. De tijd die vliegt voort. Wij vliegen daarheen maar heren. Wil u het nog zegenen en wil u het nog toepassen. En ons samen gedenken en bewaren. Om Jezus wil, amen. Onze slotzang zij 146, daarvan het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgen, maken u nog bekend dat zo de Heere wil aanstanders zondagmorgen de bevestiging van Amstdragers zal plaatsvinden.